Ze wordt er dit weekend gewerkt in de Velsertunnel op de A22. En dat zorgt op dit moment richting Beverwijk voor 2 kilometer file. Op de A208 Haarlem naar Vels is het daardoor ook vastgelopen. Voor de aansluiting met de A22 staat 3 kilometer. En bij Haarlem is de A200 dit weekend dicht. En dat is dan weer te merken op de omleidingsroute. De N205 Haarlem naar Heemstede. Bij Haarlem 3 kilometer.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 Het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Met een heel vol uur, dat voorspel ik u. We hebben straks de 80 seconden. We hebben ook drie gasten hier aan tafel. Uh, Ramon Gilling maakt een documentaire over uh, Canto Ostinato. Dat is een muziekstuk van uh, Simeon ten Holt. Uh, hoe lang is het als je het uh, een beetje, uh, met vier pianos een beetje lang uitspeelt? De oerversie. Um, is uh, tussen de drie, drie uur en de drie uur twintig minuten? Ja, we laten straks een iets korter fragment horen. Jacques Dancona zit ook aan tafel. Hij heeft uh, drie musicals uh, gezien, of hij? Ja, ja, nou, ja niet allemaal musicals, maar. Ja. Theaterprogramma's. Theaterprogramma's. Eén musical is erbij. Ja, wicked. Wicked, hè? En daarnaast uh, Jenny Arjan en anderen in uh, het Robert Lom-programma. Ja. En iets zeggen over Herman van Veen. Hier in Carré. Dat is leuk om Herman van Veen, want uh, zijn pianist en vaste begeleider... Erik van der Wurf, die zit in de virtuele vitrine... en die gaat straks iets meer vertellen over een beeld. Een boeddha-beeld. Een beeld van ongeveer 20 centimeter hoog. En dat is de groene Tara... Straks meer daarover. En Sipos, uh, nu ook aan tafel. Die heeft, een, uh, vrij, uh, ja, die heeft zich ge gewijd aan het werk van Annie M. Gischmied. Hij heeft zelf een keuze mogen maken uit de, de kindergedichten. Hè? Uit de kinderverse, ja. Dat de kinderverse, is, ja. ja. En dat heeft geresulteerd in een boek wat meteen in twee talen is uitgekomen. Nederlands, een, een vijver vol inkt. En in het Engels heet het A Pond Full of Ink. In mijn Engels is zo impeccable dat ik het zo durf uit te spreken. Goed, dan gaan we eerst nu naar de live muziek. Zijn eerste album heette heel bescheiden I Really Should Whisper maar dat fluisteren werd niet minder opgepikt door muziekliefhebbers en dus gaat het inmiddels lekker met zijn muzikale carrière die loopt op rollertjes kortom everything on wheels here is awkward eye all of these strands stick around for one summer look at the picture is it changes color flew in the furniture and the dogs conquer the neighborhood with small talk the setting was perfect but i just don't belong here the setting was perfect but i just don't belong here <laughs> Only my throat Throbs the throttle Wonder what happened And who spun my bottles See I put my love In a plastic basket Put it on wheels So I can move it around Put it on wheels So I can move it around Put it on wheels Stick around for one summer. Look at the picture, is it changes color? Blue and my furniture, and the dogs conquer the neighborhood. Small talk, the setting was perfect, I just don't belong here. The setting was perfect, but I just don't belong. Love in a plastic basket, put it on wheels so I can move it around. Awkward Eye met Everything on Wheels, het titelnummer van het uh, album. Djurre de Haan is uh, de, de, de leider van de band. Uh, hij komt even hier naartoe. Hij speelt overigens de gitaar en de mandoline uh, en doet ook de stemmen. Diederik Nomden is uh, op de elektrische gitaar te horen en op de keys en op de vocals. Suzanne Linsen doet de viool en stemt ook mee, of uh, stemt meestal zingt mee. Uh, Bokhoek doet de percussie en Geert de Groot de Bas. Uh, Djurre inmiddels aan tafel. Uh, everything on Wheels, ik zei het net al, bij wijze van grap eigenlijk, van, van, het gaat op. Maar dat is echt zo. Het gaat lekker, toch? Uh, ja, het gaat lekker. Ja, ja. ja precies. Ja. Ja. En, en wat wil je uitdrukking met, met dat everything on wheels? Uh, uh, zegt het iets over, uh, over je carrière natuurlijk. Maar verder, wat, wat bedoel je daarmee? Nou, ik zat eigenlijk niet aan mijn carrière te denken hoor, toen ik die, uh, die titel... Uh... Nee, het is meer uh, eigenlijk een soort van, uh, denk ik, terugkerend thema. of zo bij uh, Ook bij de eerste plaat. Um... Die een beetje met de, laten we zeggen, ongrijpbaarheid en bewegelijkheid van alle zaken op aarde te maken heeft. Alles beweegt? Nou, ik bedoel niet letterlijk, maar meer van dat het uh, uh, meer duidig is, laten we zeggen. Ja, weet ja. En daar, daar gaan heel veel dingen over, ja. of liefde, geweten, ja, maar dus ik bedoel... Je kunt het interpreteren zoals je het zelf wil eigenlijk. Dat kan sowieso, ja. Ja, natuurlijk. ja dat ja, is natuurlijk dat... altijd zo. Ja, ja, ja. En je wilt je eigen klankwereld creëren, las ik ergens. Ja, ik denk dat wil iedereen natuurlijk wel. Maar waarom is jouw klankwereld anders dan die van anderen? Waar, waar, waar, waar, waar wil je naartoe? Wat voor geluid? Nou, ik weet niet. Bij deze plaat hebben we er wel een aantal keer bewust voor gekozen om bijvoorbeeld bepaalde klanken die wel veel gebruikt worden in zeggen, de hoek, waar we in muziek maken, zeggen, uh -huh. om die een beetje te omzeilen zodat we dus hebben wel bewust gedacht van als we dit nou. Nou ja, zo afstellen en dan dubbelen met dat en dat dan, weet je wel. Dus, dus in, er gebeurt heel veel technisch, bedoel je, met dubbelen, nou, met, met, met, met meervoudige dingen opnemen, et cetera. Piano's afplakken. En, en, en, plakken? En, en, en het klinkt dan alsof er een soort xylofoon gespeeld wordt, terwijl, terwijl het dan... Ja, het, ik ga ook niet verklappen wat het is trouwens, maar ik bedoel, we hebben in ieder geval geprobeerd, laten we zeggen... Dingen te verwerken in die nummers, een beetje zo onder de oppervlakte, dat je, dat je het wel merkt, maar niet hoort en ook niet helemaal kan duiden wat het is. Hmm. En... Nou ja, dat is, bedoel, ik ben dan verder niet bezig met of dat ook echt nieuw is. Maar voor mij ja, is het ja. wel Snap je? iets ja, nieuws. Ja, dus iets... er zitten instrumenten, uh, die, die, die, die, je kan ze niet echt thuisbrengen, maar ze zijn er wel. En als ze er niet zouden zijn, dan zou je ze missen. Ja. Dat is het idee. Ja, okay. precies. Nou, ik hoop dat je... Sta, je gaat nog een keer spelen voor ons straks, toch? Ja. Hartstikke fijn. En dan meld ik even dat, je, uh, dat het album dus Everything on Wheels heet. Dat het in de winkels ligt en de, dat jullie uh, de komende week uh, tijd optreden in uh, Arnhem en Haarlem. En meer informatie op de Facebook-boekpagina van de band www.facebook.com... slash awkward eye, dus afkwart i aan elkaar, toch? Ja, of op uh, www.awkward Ook goed, dankjewel Jurre. Dit is Opium. Zo, dan hebben we dat, uh, nou, we dat gehad. Dan uh, ga ik met uh, Siep uh, praten over uh, het boek. Want uh, ja, dus is een, een grote... Uh, rij illustratoren die zich al bezig hebben gehouden... met het werk van, uh, van uh, Annie M. G. Uh, uh, Wim Bijmoer was geloof ik een van de eersten, niet waar? Dan hebben we natuurlijk uh, Post gehad. We hebben uh, Fiep Westendorp. Dorp. Siep, bak, zeg maar. Siep mm. Westendorp, nee. Fiep Westendorp. Fiep. Ja, ja. ja, ja. Uh, uh, T. Jong King. Uh, dan, dan nu jij met een vijver vol inkt. Een eigen keuze uit uh, de mooiste kindergedichten van Annie M. Was je helemaal vrij in die keuze eigenlijk? Er was een uh, grote lijst gemaakt van uh, gedichten... waaruit ik er uh, ongeveer uh, 30 mocht kiezen. Mm -hmm. En ik heb deels gekozen voor gedichten die ik zelf als kind heel goed kende... en juist ook andere gedichten die ik helemaal niet kende... zodat ik daar hele nieuwe beelden bij kon bedenken. Want ja. de meeste gedichten hebben natuurlijk archetypische beelden... Uh, van onder andere inderdaad Wim Bijmoer... die de spin-sebastiaan echt eigenlijk bijna zijn definitieve spinachtigheid heeft gegeven. Ja, met, met die hele kleine oogjes. Ja, he? met hele kleine gemene oogjes. Maar ja. het blijft natuurlijk toch uh, uh, heel spannend... om daar een nieuw karakter bij te ontwerpen. Ja. De, de, de, de, de kleine siep in Rotterdam in 1960, of, of de jaren daarna... Uh, wat was jouw eerste kennismaking met Anne Heemke Ik denk dat ik inderdaad een jaar of vier was. Uh, en toen uh, las ik de eerste gedichtjes, of werd voorgelezen... Ik las vroeg, maar niet zo vroeg. <laughs> en um, ja, je groeit natuurlijk uh, daarmee op. In de klas, op school, thuis. Ja. Generaties zijn daarmee opgegroeid. Ja. Ik merkte het ook bij de lancering van het boek. Waar uh, oma's, opa's, uh, jonge ouders, wat oudere ouders en hele jonge kinderen. Ja. En het verrassende, of het fascinerende van Annie is eigenlijk... dat het blijft elke generatie enorm aanspreken. Ja. Heb jij een verklaring voor waar dat doorkomt? Uh, ja, ik denk dat het zo is dat Annie uh, kinderen serieus neemt en niet op een kinderachtige toon uh, kinderen toespreekt uh -huh. of uh, lief doet of aardig doet. Maar precies de, de fantasie van kinderen benadert uh -huh. en daardoor voelen kinderen zich serieus genomen uh -huh. uh, en niet uh, ja, als een ander wezen behandeld. Ja. Ja. Is dat wat je noemt exactly. uh, Jip en Janneke Touw? Jip en Janneke vind ik nou in Annie's oeuvre net wel een dissonant, eigenlijk. Want Annie schrijft altijd over hele nare, stoute, vervelende, ja. vieze kinderen. Ja. En Jip en Janneke zijn daar eigenlijk vrij braaf bij. Ze zijn ja. veel te braaf voor Annie. Dat ben ik wel met Jacques eens. Ik had wel gehoopt dat je dit zou zeggen. <laughs> je voelt je ook niet aangesproken door, door, door uh, Jip en Janneke, begrijp ik. Nee, nou, zie, Jip en Janneke daarin. komen niet in dit boek voor. Nee. Bovendien zijn die natuurlijk zo geweldig getekend door ja. Fiep. Ja. Daar mag en kan ook helemaal niemand aankomen. Precies. Ja. Even, even over uh, de spin die jij net had. Hoe, hoe ziet jouw spin eruit? Ja, mijn spin, dat, als je dat gaat tekenen, mm -hmm. heb je diverse stappen. Eerst heb je dat beeld in je hoofd van Wim Bijmoer. Dat dan moet je, denk je, dat je weg. Het moet helemaal anders worden. Mo waarom moet het eigenlijk heel anders? Nou, omdat je dat zelf als opdracht geeft aan jezelf... Ja. dat het echt anders moet. En dan ga je dat doen en denk je van, nou, dat is wel een beetje geforceerd. En dan ontstaat er een soort... Ja, nieuw beeld. Deels ontstaan uit dat archetype. En deels een tekening die je zelf heel graag wil maken van die bewuste spin. Huh? Be Beschrijf hem eens. Hij is, um, eigenlijk is het een spin geworden met een baseballpet. En ook zijn hele familie wordt uitgebeeld dat had Wim Bijmoer niet gezien, of niet getekend. En die hele familie, die zie je op de bladzij al staan... en ook al kijken van, dit gaat niet goed aflopen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb twee spreads gemaakt, twee tekeningen. Eén voordat Bastiaan aan zijn nou, desastreuze einde komt... En dan de volgende zie je ook de familiespin in paarse rouwkleding en de stofzuiger en de zwabber die zijn een soort uh, liaison daar moer aangegaan, want die zijn helemaal blij dat de spin ja, is. Uh, ja, je geeft vervolgen. de, de schoonmaakploeg echt een hele actieve rol in, de, ja, in die deze. Zijn, uh, zeer een, een zeer gemene agressieve schoonmaakploeg. Maar ja. verdient hij ja. dat dat uh, desastreuze einde? Ja, want ja. hij luistert niet, Chuck, ja. <laughs> naar zijn vader en zijn hij moeder. Hij staat, lekker staat, ja. Ja, en Had soms je... gaat het dan fout. Ja, en, en ik denk ook niet dat de de vrijheid heeft... om daar uh, in zijn tekening een heel ander eind aan te, te breien, toch? Ik heb wel geprobeerd om waar mogelijk natuurlijk... zoveel mogelijk een wereld neer te zetten naast de tekst. Ja. Maar je moet wel trouw blijven aan het, ja, het verhaal wat Annie vertelt. Ja, en Annie is natuurlijk zeer fantasierijk. Dat betekent dat je waarschijnlijk soms tegen grenzen aanloopt. Dat je denkt, ja, maar hoe moet ik dat in hemelsnaam in beeld brengen? Of zeg je dan gewoon, dat vers doe ik niet... Dat is nou soms, maar als er een gedicht is... bijvoorbeeld is er een gedicht over elfen in het boek. Uh, de, de, de tijd van elfjes is voorbij. En je merkt er ook echt aan dat ze dat in de jaren zeventig heeft geschreven. Want het is een beetje bijna Beatles-achtig en psychedelisch. En dat was voor mij een enorme uitdaging... om een soort enorme sprookjeswereld uh, daarvan te maken. En ook bijna een soort trip... Ja, ja, ja. Een soort uh... strawberry fields ja. forever. Ja, ik had het in het vorige half uur met Saskia Noord... over het gebruik van de drugs op Ibiza. Maar je hebt in Zweden getekend? Ik heb in Zweden getekend. Dat, nou, was... dat is een heel saai land van heel veel meren, dennenbossen... dan beginnen de meren weer en dan de dennenbossen. Ja. Maar wat zo fijn is van zo'n stil en saai land... is dat je je heel erg goed kan concentreren. Ja. En, nee, en dat uit... ging gepaard met een kopje thee. Oké, okay. geen verder geestverruimende middelen je, of wat dan En je dan ook? hebt uh, Stockholm vermeden, begrijp ik. Ja, ik heb Stockholm vermeden, ja, ja, normaal tek je je gewoon in je eigen studio in Amsterdam. Waarom heb je die rust van dat huis in Zweden opgezocht? Nou, toen uh, Querido mij vroeg om dit te gaan doen... Uh, was ik natuurlijk heel erg vereerd. Maar het is ook best heel, een hele lastige opdracht... omdat je juist die beelden die er zo bestaan moet wegspelen. En ik heb hier een atelier in Amsterdam. Dat is ook heel fijn, maar ja, het is druk. Veel e-mailverkeer, al dat soort dingen. En ik wilde echt op een plek werken die zo stil was... dat je echt de volledige concentratie kan opbrengen voor... Ja, voor dit werk. Dat betekent dus ook dat je die beelden van, van Mansenpost, et cetera... heb je allemaal thuis gelaten. Niet? Ik had ze niet meegenomen. Nee, nee. nee, nee. Dat nee dat niet. Ja, nee. Dat je niet opkijkt en ineens hangt daar die Zij Nee, dat je niet dan kan terugkijken van nee. hoe zag de trap van de ladder... van Wim Bijmoer bij Dikkertje Dap eruit. Ja, ja. Dikkertje Dap. Dat is een leuke. Want wat is Dikkertje Dap geworden? Dat is ook een heel andere... Die, het is een beetje een nuffige giraf geworden, viel meer. Ja, even. het is een, een vrouwelijke giraf... En een, een hele verleidelijke giraf. Ik zou het verleidelijk willen noemen. En uh, Dikkertje is toch wel een dikkertje. Want ja, je moet niet een dikkertje dat willen uitvinden. Dat Aha. is echt dat jongetje ook op die ladder. En wat ik heb geprobeerd is dat hij... Um, in het uh, vers leert hij uh, rekenen en poppetjes tekenen en ABC. En dat is een soort bos van letters geworden ja. eromheen. Ja, ja. Het, is, het mooie is dat het, het boek begint zwart-wit... De eerste, de, de vijver vol met inkt, de, de, de, dat is de, het sprookjesschrijver het De sprookjeschrijver. De sprookjeschrijver. Ja. Wa ja, ja, wat ik wilde met het boek was behalve de gedichten individueel illustreren... ook een verhaal door het boek vertellen. Je eigen verhaal in feite. Ja, het verhaal wat de gedichten verbindt. En mm -hmm. dat heb ik gedaan door middel van de sprookjeschrijver. Die begint in zwart-wit... Hij heeft een vijver vol inkt waaruit hij alle kleuren eigenlijk haalt. Het begint in zwart-wit. Volgende bladzij is uh, een gedicht dat heet Ik ben Lekker Stout. Daar komen twee hoofdpersonen. En dan komt ook één kleur bij. Dus je hebt steeds een opbouw van zwart-wit, rood. Bij de drie ottertjes komt blauw erbij. En zo reist die sprookjeschrijver eigenlijk door het boek... met al zijn kleuren. Mm -hmm. En aan het eind van het boek neemt de kleur ook langzaam weer af. Mm. En zie je de sprookjeschrijver aan het eind in zijn omgeving, bij zijn lege vijver, inmiddels, ja, ja. uitrusten van zijn tocht door dat boek. Dat mooi, mooi, mooi rond beeld. Maar halen kinderen dat eruit, denk je? Wat ik zelf als kind heel fijn vond, is dat je een boek uh, leest... dat je de eerste dimensie dan hoort of leest of ziet. En dat uh, vaak gaan kinderboeken heel lang mee. Mm -hmm. En dat als je er steeds vaker in kijkt, dat je allerlei dingen ontdekt. Dat je bijvoorbeeld uh, het, het telritme ziet in het boek, dan de kleuren... En dat, je, dat hoef je niet meteen te zien. Dat is juist spannend dat er allerlei lagen in zitten. Ja. Heb jij daar bij de uh, volgorde van de gedichten ook rekening mee gehouden? Dat je ja. dacht van dit gedicht is goed voor drie kleuren? Exact. Dit... Ja? Ja. Ja. En soms letterlijk. Het gedicht gaat over drie ottertjes. Dat is het derde gedicht. <laughs> maar een ander grapje is weer dat het elfde gedicht... is niet zozeer iets met elf personen. Maar dat is het... Die elfjes. Uh, de elfjes. Ja, ja. Ja, ja. Dus er zijn allerlei woord en beeld... Ontdekkingen te doen. Zweden ja, ja. Uh, heeft ongetwijfeld, behalve dat het natuurlijk rust geeft om daar fijn te werken en inspiratie wellicht. Nou ja, inspiratie dat is inderdaad de vraag: haal je er ook nog wat vandaan? Zitten er Zweedse elementen? Zien wij een Ikea-kastje? Ik er zitten het. geen Ikea-kastjes in. Daar ben ik ook zelf niet zo'n hele grote fan van. Oei. Um, maar er zitten wel wat kleine Zweedse verwijzingen in. In de jaren zeventig had je, toen deze gedichten voor een deel ontstonden... een stoffenmerk dat heet Marie Mekko En die hadden hele grafische dessins... Onze moeders hadden daar allemaal jurken van. En volgens mij is het nu ook weer helemaal terug. Ja, ja. En daar zie je wel wat uh, elementen uit die, um, ja, die beeldtaal. Aha. Ja. Dat is het Zweedse element. Ja. En ik zag ergens een eland als een soort kapstok bij Tante To. Ja, dat to, is hè? een hert bij Tante Totenbank. Oh, bank. Hert. En dat is inderdaad een eland geworden. Dat is geworden. wel echt een eland geworden, ja. ja, ja. ja. Uh, uh, uh, iets anders, wat er wel, wel mee te maken heeft. Het theatrale van, van uh, Annie M. G. Schmid. Uh, uh, het, het is Die liedjes die worden vaak gezongen, et cetera. Ze doet het ook goed in het theater. Ze heeft natuurlijk ook musicals gemaakt. Daar weet Jacques alles van. Is is dit iets wat zich ook voor theater leent? Waarbij, want je hebt eerder voor, uh, voor het nationale ballet Coppelia gemaakt. Het ballet mm -hmm. heb je helemaal vormgegeven. Kun je je voorstellen dat je hier ook iets theatraals voor maakt? Of niet? Nou, Je raadt eigenlijk mijn gedachten van vorige week... want dat is nu mijn nieuwe plan. Om dit inderdaad als theatervoorstelling te gaan bewerken... Ja, ja. en dan de sprookjeschrijver de hoofdpersoon te laten worden... die door al die gedichten reist. Mm -hmm. En hoe dat precies moet gaan worden, het is een... Nou ja, maar dit dat, dat dit is het kleine zaadje wat gepland wordt. Dat krijgt gewoon een staartje nog. Ja, ja. Ik hoop dat het een staartje krijgt. We waren van de week bij de presentatie van het boek. Daar uh, werd natuurlijk ook uitgebreid gezongen, de liedjes van Annie M. En ik heb ook twee uh, mensen nog naar jou naar gevraagd wat ze van jouw werk vonden. Even luisteren. Les, het dan en is het dan Het te zeggen. van Marie van Haring en collega van Siep en wat ik van zijn werk vind. Um... Ja, ik vind het fantastisch, omdat hij een heel eigen wereld schept. En heel mooi, heel grafisch is het. Heel vol voor humor, dat je denkt, ja, geweldig. Ik ben Flip van Duin, ik ben de zoon van Annie-Emte Schmid. Eh, ik ben be de beheerder van haar nalatenschap. En de kracht van de tekeningen van Sipia. Ja, omdat het totaal krankzinnig is. Omdat het waanzin is. Met tegelijkertijd enorm vakmanschap. De kleuren, het kleurgebruik, de tekeningen, de, de, de, de, de artisticiteit. Prachtig boek. Ja de gekte van de Ja maar dan mis ik toch wel even het die blok, blok. Ja, die, uh, die was verhinderd, denk ik. <laughs> weet ik niet eigenlijk. Is die gevraagd of alsof ze erbij wou zijn met de presentatie van het boek? Ik heb geen idee. Heb geen idee dat maar. had ik wel geweldig. On die, ja. die liedjes zingt. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nog, Of Connie Stewart natuurlijk. Dat ja. was ook fijn geweest. Maar die, die ja. wel nee, dat werkt, dat werkt. Die is maar, er niet meer, die, dat weten we zeker. Dat is heel ernstig verhinderd. Ja, ja, ja. Uh, nog even over die, die tweetaligheid. Want uh, ik, ik zei het al in het begin: een pond vol of ink en een vijver vol inkt. Meteen in het Engels en in Nederlands. Mm -hmm. Dat is wel heel internationaal meteen aangepakt. Zeg. Waarom is dat? Uh, het idee van de uitgever was dat uh, er is een hele grote groep natuurlijk in Nederland... waar de kinderen Nederlands van opgroeien. Maar de ouders zijn uit andere landen. Mm -hmm. En dit boek is eigenlijk bedoeld voor de ouders om... de kinderen leren dat allemaal op school... maar om het voor de ouders ook eigenlijk uh, ja, bekend te laten worden... Ja, ja. En David Colmer heeft uh, alle gedichten vertaald... wat voor poëzie natuurlijk vertalen is sowieso moeilijk. Annie vertalen lijkt me helemaal moeilijk. Nou. En dan de gedichten. Ja. is echt wel een hele klus. Maar hij heeft dat prachtig gedaan. Ja. En, en heeft dat nog invloed gehad op jouw tekeningen? Ik kan me zo voorstellen dat je misschien... Ja, dat, ja die... dat heeft zeker invloed gehad. Omdat het moest natuurlijk tegelijkertijd voor de Engelse versie... als voor de Nederlandse versie. Een van de voorbeelden is een gedicht over een kat... En in um, het Nederlandse gedicht is dat een lapjeskat. Maar in het Engelse gedicht is dat een sieperse kat. Ja, ja dat gaat dan niet. Dus nee. dan moet je iets anders bedenken. Dan moet je en is er dat... marktonderzoek gedaan om dat uh, boek te slijten? Marktonderzoek? Ongetwijfeld. Ik weet niet of dat helemaal nodig is met Annie, marktonderzoek. Nee, weet die, ik niet. die markt is, is onuitputtelijk. On, uh, in die Engelse versie, ja. Goed, dank je Siep. Ik meld nog even dat Mannetje Jas, dat is een theatervoorstelling die naar aanleiding van een ander boek van jou uh, momenteel nog te zien is, met Lauw Steenbeek en uh, Sietske van der Ster, die is nog te zien volgende week, zondag 27 november. Nee, 27 november is niet volgende week zondag. Is die dan te zien voor de laatste keer in Den Haag in de Koninklijke Schouwburg. En een vol inkt, de, die mooie kindergedichten dus, die, uh, die zijn verschenen bij uitgeverij Querido. Dank je wel Siep. Gaan wij naar de 80 seconden. U weet het, elke week uh, een seconde, uh, zo'n zo 80 seconden, 1 minuut en 20 seconden, een uh, onbekend talent dat hier de ruimte krijgt. Ik ga haar even inleiden. Het rechtse kabinet en de bezuinigingen zijn dankbare onderwerpen voor haar gedichten. Maar als u denkt dat het allemaal negatief is wat ze schrijft, dan komt u bedrogen uit. Vrolijke versen zijn haar andere handelsmerk. Vandaag laat ze er een aantal van ons uh, bij ons horen. De 80 seconden van Marjolein Borgers. Marjolein, ga je gang. Dat is niet mijn hond. Het is een strijkplank. Denkt u soms dat ik gek ben? Ik haat honden. Kan een mens tegenwoordig niet eens meer met zijn strijkplank over straat. Nu wil ik niet met alle eer gaan strijken, maar mijn plank kan veel beter pootjes geven dan dat mormel van u. En u weet wat ze zeggen. Blaffende strijkplanken strijken niet. Die zijn gewoon kapot. Deze heet Ankel Sam. Ik zou niet graag in de schoenen van het vrijheidsbeeld willen staan... De hele dag maar die fakkel omhoog houden... en dan ook nog voor iets wat niet eens bestaat in Amerika. Filter Blues. Mijn writersblok begint al aardig vol te raken. Ik ken mijn klassiekers, nu die van anderen nog. Ik ben een geestelijk slachtoffer van de eurocrisis. Ik denk nu opeens dat ik geld nodig heb. De regering denkt dat wij imbecielen zijn. Maar wat je denkt, ben je zelf. Had ik bijna mijn veters los, waren ze van iemand anders... Jongen, jongen wat is het winter? Ik ga nu slapen, anders lukt het s'avonds niet meer. De laatste lijst van woorden die niet bestaan. Achtertuinmanagement, muzikeren, nageltirade, blaasroman, poetsertjesverkoudheid, grootheidslegitimatie, plantsoenimitator. Ja, Marjolein, die twee kanten van, van, van jou, om het zo maar even te zeggen, de, de, de, de wat zwartgallige kant en de positieve kant, uh, gaat dat gelijk op of is het een na het ander gekomen? Ja, ik, ik vond het altijd wel leuk om, om vrolijk te doen over uh, zwartgalligheid eigenlijk. Dus <lacht> dat vond ik wel leuk. Ja? Vandaar. Ja. Ja. En, en wanneer ben je met dichter begonnen? Is dat op de middelbare school geweest of daarna? Of? Ja, eigenlijk altijd al een beetje. Alleen uh, in VWO 5 uh, kwam ik uh, de gedichten van Kees Budding tegen. En daar was ik zo van over, uh, overstuur dat ik het helemaal geweldig vond. En toen was het echt geen ja. houding meer aan ja. eigenlijk. Ja. Kun je, kun je ja. die nog uh, citeren? Bijvoorbeeld over geen het uh, Heinz-potje Marmite? Of, uh, ja. ja, 66 variaties? Nee? 65. Nee, Ik weet het niet, Het De dekseltje wat past op het andere oh, ja. potje? Ik weet het ja. niet uit mijn hoofd. Ik, ik, ik zie herkenning ja, hier aan tafel, maar Heins? ik weet het ook. Wat zeg je? Over Heinz? Ja, over Heinz of over Marmite, ik weet het niet meer. een prachtig ja. gedicht. Met die, met die stem erbij ook. <lacht> Zoals hij dat deed. Goed, ja. en kunnen wij van jou nog meer verwachten binnenkort? Ja, dat zou wel leuk zijn, maar... Uh, ja, nee, dat is aan jou, dit hè? Het is een goed begin. Wij gaan er niet over. Ja, het is nee. een goed begin. Je hebt een carrière gestaan, ja. dat kun je in ieder geval zeggen. Ja, dat is waar. Zo, oké. Okay. Ja. Dankjewel. Uh, meer gedichten van Marjolein en haar zus. Want je schrijft ook samen met je zus. Heb je althans ja. gedaan? Nu niet meer, hè? Nee, niet echt meer, nee. Oh, je tekent een gezicht bij alsof uh, het <lacht> oorlog is. Nee, nee, nee. nee, Valt, nee, mee. nee. Valt mee. Valt mee. Goed, in ieder geval, die gedichten die zijn op haar site te vinden. www.deborgers.nl En heeft u zelf een talent in huis, kunt u zelf iets, een liedje of een gedicht of iets anders... en u wilt hier 80 seconden vullen, stuur ons een mailtje opium.afro.nl Ik vraag de drie gasten aan tafel culturele tip. Uh, Ramon, mag ik met jou beginnen? Ramon Giet. Ja. Wat ja. heb jij voor iets moois gezien, gehoord, gelezen? Um, een kleine opera. Van een onbekende componist, Wolf Ferrari. Il segreto di Susanna is de titel van de opera, geregisseerd door Sander Straat. Het is een kleine eenacter, heel onbekend, uit 1909. En het wordt gespeeld door de Reisopera, okay, de Nationale waar reisopera. De reisopera. Ja. <clears throat> Ik moet en um, zal dat iedereen aanraden. Um, Want? Het gaat over het, het grijze monster jaloezie: een man die um, zijn vrouw ervan verdenkt overspel te hebben puur en alleen omdat ze naar sigarettenrook ruikt. Uh, de man gaat obsessief naar de bron van deze geur. Ja, um, ja. Zal hem natuurlijk nooit vinden. Ja. Uh, en daarom, des te meer, wordt hij bevestigd okay. in het feit dat... Nog één? Ja, een keer ik, ik ga je dus snel de data geven. Ja. Nee, ik keer die, de titel. De, de data dat Il de titel. Segreto di Susanna. Oké, okay, goed. Uh, Sipos, die man, jij een tip. Ik ben naar een film gegaan die heet Beginners. Ah. En dat is van regisseur Mike Mills... met een enorm schitterende rol van Christopher Plummer... die we allemaal kennen uit de Sound of Music... Als de captain. En Dracula vroeger. Uh, het is een echt een hele erg mooie film over een zoon die um, erachter komt. Of nee, zijn vader komt erachter op zijn zeventigste jaar. Dat hij eigenlijk op mannen valt. Uh, de zoon wordt verliefd, maar vooral de vorm van de film is heel bijzonder omdat er herinneringen uh, zoals herinneringen werken. Ja. Je weet vaak niet in welke uh, omgeving het was... wat voor trui iemand aan had de en ho hoe de zinnen precies werden gezegd. En juist die sprongen die je maakt in je hoofd... die worden in beeld gebracht. Okay. Er is ook een hond die ja. een vocabulaire heeft van 150 woorden... en geeft steeds commentaar. Nou, Het is echt een geweldige film. Een soort rintje, maar dan anders. Goed. Precies. Dankjewel. Uh, het is, uh, dat was de type, tip van de SIEP. De tip van de Jacques die houden we nog even goed... tot uh, na het journaal van half vier met Lieselot Thomas.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 AMB Verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg... maar er zijn toch een paar files door werkzaamheden in Noord-Holland. Daar wordt dit weekend gewerkt in de Velsertunnel op de A22. Richting Beverwijk staat er 2 kilometer. En ook op de A208 is het vastgelopen van Haarlem naar Velsen... voor de aansluiting met de A22 2 kilometer. De A200 in de buurt van Haarlem is dit weekend dicht... en dat is te merken op de N205, de alternatieve route van Haarlem naar Heemstede. Het is daar extra druk. Bij Haarlem staat 3 kilometer. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avond. Hans Smit. Straks Ramon Gieling over de documentaire die hij maakte... over het muziekstuk Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Uh, en straks ook Jacques Lancona met uh, zijn uh, recensierubriek... tussen de drie uh, ja, muziekgevallen om het even oneerbiedig te zeggen. Maar eerst nog even jouw tip. Ja, ik nog wil zelf graag een tip geven, namelijk... het uh, muzikale theaterprogramma Heimwee naar de hemel. Daar moet ik nog naartoe. Dat kan niet gemist worden, volgens mij. Maarten van Roosendaal en Paul de Munnik... Ja. met onder andere repertoire van uh, Vermeulen, van Schaffy, van uh, Vreeswijk. En daarnaast was ik gisteravond bij Sarah Kroos... in het programma Voor de Leeuwen. Ook niet te missen. Prachtig mens, enig mens schitterende muzikanten. En met ook een fantastisch thema. Namelijk, ze werkt ook met het publiek. En dat is niet dat obligate gezeur met de eerste rij... Aha. die dan vervolgens voor lul wordt gezet of af wordt gezekerd. Nee. nee, daar maakt ze een lopende draad van die ze door het verhaal reigt. Okay. Heel knap gedaan. Sarah Goed. Kroos, voor de Leeuwen. Ja. Wilt u meer, Jacques Ancona? Dat krijgt u straks. De virtuele vitrine. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week, ik ben Erik van der Wurf. Erik van der Wurf, al 47 jaar op de toetsen achter Herman van Veen. Even terug in de tijd, hoe is die samenwerking ooit begonnen? Wij zaten alle twee op het conservatorium in Utrecht... en toen zijn we elkaar tegengekomen. En toen was dat nog zeer behoudend, zo'n opleiding. En heel erg puur klassiek. En wij behoorden tot een klein groepje van, ik zal maar zeggen, dissidenten... die daar wel wilden studeren, maar ook wisten dat we er niet 100% thuis hoorden. En zo ontstond er een verwantschap, een en een vriendschap. En deze week vieren Van de Wurf en Van Veen. Dat zal 40 jaar hier in dit theater Carré staan. Het is een cliché, maar toch, het is elke avond weer een feest. Carré is gewoon het mooiste theater van Nederland. En dat heeft iets, ja... Dat is anders dan ergens anders. Er zijn in Nederland heel veel mooie theaters. Maar ja, dat spant de kroon. Er zit een magie in. Op het moment dat die zaal vol zit, dan weet je niet wat je overkomt. Dat is heel apart. Oké, okay, ter zake, wat heeft Erik van der Wurf meegenomen voor de virtuele vitrine? Ik heb meegebracht een Boeddha-beeld. Een beeld van ongeveer 20 centimeter hoog. En dat is de groene Tara de vrouwelijke wereldleraar die op aarde is achtergebleven... om ons zielen te helpen bij de weg, de spirituele weg, naar omhoog... en uiteindelijk naar het nirvana-hemel, hoe we dat noemen willen. Ik was in 1999 in Tibet en in Nepal... en toen heb ik in Kathmandu dit beeld gekocht. Aan de groene tara kleeft een mantra, dat is zeg maar een heilig vers. En daar had ik iets mee. En toen ik alweer maanden thuis was bleef ik steeds, als ik bijvoorbeeld met mijn honden in het bos liep... dat mantra reciteren. En aldoende werd dat een melodietje. Want bij mij slaat eigenlijk alles altijd neer in muziek. En uiteindelijk had ik een compositie... in plaats van dat ik bezig was met die paar heilige woorden... om tara to tara Dat ben ik gaan uitwerken en dat is een muziekstuk geworden... En toen het allemaal kanten klaar was, waren een paar merkwaardige zaken. Ik ontdekte dat het bestond uit drie tonen. Dat was ik mij allemaal niet bewust geweest. En dat het zich uitstrekte over zeven maten. Terwijl in ons westerse muzieksysteem altijd alles even is. Dus vier maten, of acht, of twaalf, of zestien. En wetende dat in het boeddhisme alles wat gereciteerd wordt. altijd 108 keer herhaald wordt om spirituele kracht te hebben toen ontdekte ik dat dat mantra in mijn compositie 54 keer verborgen was. Dat was precies de helft. Dus op het moment als je dat werk twee keer achter elkaar afspeelt... en het mantra erbij denkt, zingt, prevelt of wat dan ook... dan kom je precies op dat heilige getal 108 uit. En dat vond ik toch wel allemaal heel veel symboliek. En dat is de reden waarom ik dit beeld van de groene Tara voordraag voor de virtuele vitrine de voorstelling van Herman van Veen, Erik van der Wurf en anderen... die is tot 10 december te zien hier in Carré. Als u het Boeddha-beeld wilt zien dat Erik beschreeft... Beschrijft, dat kunt u zien op opium.afro.nl, op onze Facebookpagina van Opium Radio... of op YouTube. Dan moet u even zoeken op Hans bij de Avro.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 recensie. En zo geestig met veel seks. Deze week muzikaal theater. Laten we het zo maar noemen, Jacques Dancona. Dat lijkt me een mooie. Vanaf deze week schrijf je aan om over het recente aanbod aan musicals en uh, muzikaal theater te praten. De eerste die we gaan bespreken is de grote première van afgelopen zondag, Wicked, in Scheveningen. Was een feest, wat vond jij? Ervan? Ja, het was uh, gemeen en goddeloos, want dat is volgens mij de vertaling van Wicked, zo ongeveer. Dat zijn ook de synoniemen waar je bij uitkomt. Het is natuurlijk volstrekt Amerikaans. Het is een kopie van het Amerikaanse, als wat ik op Broadway heb gezien in uh -huh. New York. En dat betekent zeker niet dat we daarmee mogen zeggen van... ja, nou ja, god, dat is makkelijk. Nee, om een heel prachtige kopie te maken... volgens de voorschriften die daarvoor schelden... is een kwestie van heel groot vakmanschap. Uh -huh. En dat vakmanschap vind je terug in deze productie van Stage Entertainment... oftewel Joop van Ende Theaterproducties. Uh, het verhaal heeft alles te maken met de tovenaar van Os. nou Mensen moeten dat maar eens naslaan. Dat is uh, nu net even te veel om erop te gaan, uh, uh, over te gaan zeuren. Oké, okay. weet je, het is natuurlijk het verhaal van de superpopulaire nobele vee... en tegenover haar die laaghartige groene heks. Ja. Die heks wordt gedaan door Willemijn Verkaik. Die heeft de steekje. Beter is er niet. Zullen we even heeft... luisteren? Zullen we even luisteren? Ja, laten we het ja. doen. Stukje. Zwaartekracht Genoeg als Ik laag om Zwaartekracht En niemand houdt mij hier Ja, uh, Gravity vertaald als uh, Ik laag om zwaartekracht, zwaartekracht. Door Martine Bijl. voortreffelijke, prachtige, sfeerrijke Vertaling van Martine Bijl, mm -hmm. die krijg je dus bij cadeau ja. De rest is helemaal Amerikaans, zou ik willen zeggen ja. uh, Daarnaast, je merkt ook Dat uh, Willemijn van Kijk Elke nood raakt En bovendien het karakter interpreteert. En naast en vlak naast haar mm -hmm. ook Chantal Jansen. Is toch weer verrassend. We hebben haar uh, zien komen jaren, jaren, jaren geleden ja. een paar awards gehad toen ik nog in die jury zat. En wat leuk is bij Chantal, dat ik het haar niet kwalijk neem, dat ze ook haar stoute, ondeugende tiks in die creatie legt. Ja. Uh, dat mag volgens mij. Volgens anderen was dat ongevoerd ongeloofwaardig of Op. ongeoorloofd. Nee, nee, dit geeft een extra dimensie ja. aan die rol. Ze heeft geweldige timing, hè? Prachtige ja. timing. Ja. En ze trekt natuurlijk die rol naar zich toe. Nou ja, dat is Chantal. Mag ze ook misschien. Ja. Nou, ze is straks genoemd dan in, in de toekomst, uh, mevrouw Hazes. Ja. Joost mag er weten waar ze voor staat. Nou, goed. <lacht> <lacht> ze doet het maar lekker. Uh, ik vind ook mooie rollen van Pamela Tevers. Bil van Dijk is ook terug, hè? Ja, van ja, ja, ja, ja. eindelijk terug... Ja in het grote productie. is de wizard, ja. ja, en hij doet dat natuurlijk mooi. Hij speelt die, die, die, die, die zullige tovenaar... die eigenlijk zichzelf niet in de hand heeft. Nee, nee. goed. Mooie man. Mooie, mooie man, mooie, mooie, mooie voorstelling. Zeer de moeite waard. Uh, Ramon Gieling, liefhebber van, van Musical? Of... Ik ben een enorme liefhebber van... Um... Van de oude musicals. Oude musicals. De Hollywood musicals, ja. ja. ja, ja. ja. Oh, ja. En de siepe, Dat deden ik helemaal met jou. Ja. Ja. Dus dit, Enorme dit, dit moderne gedoe... Dat, uh... nou, er ja. zijn hele mooie nieuwe ja. musicals ja. Ja. ook, ja. absoluut. Maar goed, deze heren kunnen dus vertrekken. trekken. Uh, volgende. Dat bij deze gezegde. De volgende. Zullen we het dan hebben over Herman van Veen? Uh, nee, begin maar eventjes over uh, Robert Long. Oké, okay, Robert Long. Ja, ik heb uh, geschreven Toen mijn jongens de buik erin. Dat is een van de liedjes van uh, Robert Long. Het wordt dus gedaan onder de titel Vroeger of Later... de tijdloze songs van Robert Long. Hij is gestorven in 2020. 2006, alweer vijf jaar geleden, ja. helaas. Vroeger of later was die eerste, dan zeg je dat cd, nee, dat LP, was een LP. Ja. Dat was natuurlijk ja. een LP. Ja. Uh, kritisch, komisch, ontroerend. En dan zijn er vier mensen die dat werk gaan doen. dat is natuurlijk maar één ding waar het om gaat. Staat dat werk nog? Heeft het nog betekenis? Weet ze het over te brengen. Nou ja, als je begint bij Jenny, Arian, mijn hemel... Dat leuke meisje van 23, 24, 25 woud is ze, die Jenny Arian. Geweldig, zoals het er staat. Prachtig. Op datzelfde niveau, Tony Neef, iets daarachter, uh, Joël de Tombe. En heel persoonlijk, een bijzondere keuze om ook Maike Wittershoven voor dit programma te nemen. Hmm. Zo, ja, Ik sta uh, voor de hele verleiding. Ik wil even wat laten horen. Ja, Tony Neef, als, als uh, Ben ik, voor? ik heb je ja. ontmoet op het Torbekkenplein. Op het je stond daar voor niets blijkbaar. Wachten op iets blijkbaar Je leek zo ontroostbaar En eenzaam te zijn We keken en wachten wat Praten en lachten wat Toen ik je vroeg Ga je mee? Zei je fijn en Mister je laatste trein? We kunnen het allemaal meezingen, natuurlijk. Dit vroeger of later, zo heet die voorstelling. 44, het een uh, mooie voorstelling? Een uh, hele waardevolle voorstelling. Ja. Met iets merkwaardigs, namelijk de tussenteksten zijn van de vroegere cabaretier Georges Groot. Oh, dat is soms... shocking. Je zou bijna kunnen zeggen, uh, nergens op. In die zin van, ze gaan niet over Robert Long, ze gaan over de mensen die dat doen. Ja, ja. En dat is even verrassend. Soms zeg je, een brug is onbegaanbaar, en dan opeens is het weer een schitterende brug. En dan denk je, ja, we komen daar waar we willen zijn. Ja. Mooie voorstelling. Ja, okay. dan, Deze dan die, mensen. Ja, dan de laatste, de affiches hangen hier natuurlijk overal. We zitten hier in Carré, Herman van Veen. Ja, maar Tot hij 10 maakt een Herman. voorstelling, Hans, die hm? natuurlijk niet alleen voor Carré is. Hij staat hier wel met succes, mag ik hopen, tot 10 december. Maar gaat daarna het land in, ja. tot en met Groningen en ja. overal... Ja. Ja. Uh, een magische entertainer die niet aan slijtage leidt. Mag ik het zo zeggen? Ja, ja. Nee, ik moest even lachen omdat jij Groningen noemt. Dat vind ik dan weer grappig. Maar... Ja, even vind ik grappig? Nou ja. Okay. <laughs> nee, jij, bedoel, hij gaat hij staat drie avonden in Groningen. Ja, ja, ja, en gaat gaat er dan... ook 1500 man in de Martini staan. Ja, ja, ja, goed. Maar dit is niet bedoeld als reclame, maar heeft helemaal niet nodig. Uiteraard niet. Weet je, het is bij Herman komen is ervaren dat er een betoon is van wederzijdse aanhankelijkheid. Uh, we weten hoe het zit. We weten wat we aan elkaar hebben. Mm -hmm. En dat snijdt Herman aan. Prachtige, betrokken, verse, schitterende quotes ook... Ja. over zijn uh, begaanheid met kinderen. Ja. Het is een verhaal van deze tijd. Het is niet een afgekloven, afgelikte boterham... Nee. Herman van Veen maakt een modern programma... Blijf dat na de pauze, ja. voor mij ook heel gelukkig en goed om te aard... in een theaterconcert met zijn vijf begeleiders... onder wie de onweerstaanbare Edith Leerkes... Noem ze maar op. Prachtig gedaan. Hij heeft een paar typeringen erin. Maar het is niet een programma waar je nou helemaal je gek zit te lachen. Nee. Hij wijst je ook de weg. En eigenlijk zie je ook iets van... Uh, in Herman, er is geen tijd te verliezen. Ik moet het exact houden en goed houden. Ja, er is geen tijd te verliezen. We moeten het afronden. Precies. Hey, hartstikke mooi. Uh, er waren drie voorstellingen. We zetten de gegevens bij ons op de site. Zullen we dat doen? Een nobel streven. <laughs> nou, nou, dankjewel. Alle voorstellingen dus te zien uh, bij theater, bij, uh, bij u in de buurt. Ongetwijfeld. En uh, de data die, uh, die kunt u terugvinden op onze site. Gaan wij naar Alkort Eye uh, Voor hun tweede nummer staan zij klaar. Heren, gaat u gang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 Let's get ready to die van Awkward Eye. En nog een speciaal applausje voor Suzanne Linsen op viool in de vocals... want die ben ik net vergeten. Dankjewel, Suzanne. Ja, kan uh, muziek het leven van uh, mensen veranderen? Nou, ja, daar heb ik het niet eens meer over de muziek van Awkward Eye... maar dan heb ik het muziek over, over de muziek van uh, Simeon ten Holt. De compositie, de canto ostinato. Je hoort hem hier op de achtergrond. Die compositie die staat centraal in de nieuwe documentaire van Ramon Gilling getiteld Over Canto. Gilling gaat daarin op zoek naar het, ja, het mysterie van deze compositie. Uh, Ramon, voor de mensen die jou niet kennen... je bent ook degene die destijds verantwoordelijk was... voor die vrije documentaire Johan Cruijff aan hun momento dado. Toch? Klopt. Of, ja. de, de, de, ja. de, de eerste jaren van mm. Cruijff in Barcelona... en de manier waarop uh, hij als Messias werd binnengehaald daar. De ja. muziek is inmiddels weg, dat vind ik jammer. Want het is hartstikke mooie muziek. Zet hem maar nog maar een stukje onder, hoor, zeg ik tegen de regisseur. Wanneer kwam jij zelf in aanraking met deze muziek van Simeon ten Hoek? Uh, in 1981, mm -hmm. toen het stuk nog eigenlijk helemaal onbekend was... werd het gespeeld in de aula van het toenmalige aula van het Stedelijk Museum. Voor een heel relatief klein publiek was nauwelijks bekendheid aangegeven. Um... Was het met vier vleugels al? Of? Vier vleugels, ja. ja. Dat was wat ik maar even de oerversie ja. door ja. de vier Haagse pianisten... van het Haagse conservatorium. Geweldige pianisten. Um, Ten Holt was mijn leraar moderne muziek op de kunstacademie. Dus ik ken hem al vanaf mijn zeventiende. Ja. Um, ik was hem toen alweer een tijdje uit het oog verloren. En door dit nieuwe stuk, want hij stond bekend in een heel kleine kring... als een componist van seriële muziek, atonale muziek. Ja. En, um, wat is atonale muziek voor de mensen die dat niet weten? Nou, uh, Wat mensen associëren met moderne muziek. Oké, goede samenvatting. ik, ja. ja. Nu kwam hij met een, een, iets nieuws uh, terug. Hij noemt het zelf de een tonale muziek na de dood van de tonaliteit. Um, wat voor, voor gevoel gaf voor jou die muziek? Toen je dat voor de eerste keer hoorde? Nou, toen ik, ik heb een, ik heb, mijn relatie met muziek is eigenlijk een heel intieme... in die zin dat ik, moet, ik ben niet geschikt voor de concertzaal. Dus ik moet het echt één op één thuis heel vaak beluisteren... Ja. En dan, uh, dan ontstaat er iets van een wel of niet van chemie tussen mij en het en het stuk. Um, toen ik het voor het eerst hoorde, voelde ik wel dat er iets aan de hand was, dat er iets nieuws aan de hand was, mm -hmm. iets wat je nog niet eerder had gehoord. Ja. Yeah. Um, maar pas toen de plaat verscheen in 1984, toen kon ik het thuis keer op keer draaien. Keer en, op keer zelfs. Ja, het is gek genoeg, is het muziek die uh, heel vaak kunt draaien. Yeah. Um, in zijn soort is het uh, een heel uniek. Stuk. Ja, ik vraag even aan de andere kant van de tafel. Zie Ken jij de controles die nou? Ik ken het heel erg goed. Ik zet het heel vaak op als ik aan tekenen ben ja? zelfs. Was ja. het ook mee naar Zweden of dat toch weer niet? Het was, ja, op de iPod mee. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Ja. Heerlijke muziek Inspirere om bij te werken. Jacques van Ik ken het niet. ken het niet. Het stukje wat jij net hoorde, vind je dan denk je van dat... dat... Uh, er zit een musical in? Ik heb te weinig mee op dit moment, ja. Ik ja, okay, ja, moet ja. even verder studeren. Ja, ja. Maar wanneer wist je dat je er een documentaire over wilde maken? Want dit, dit, deze Overkantel is niet de eerste keer... dat je met uh, Simeon ten Holt aan de, aan de, aan de slag bent gegaan, hè? Ik heb zeven jaar geleden een kleine musical gemaakt. Een gefilmde musical. Vraag nou wat, op, echt waar. <laughs> op, op een, een kort vocaalstuk van hem, Bibabo. Okay. Gezongen en gespeeld door vier... Um, Sopraan als yeah. bas tenor. Yeah. En ik heb ze laten acteren in, mm. een, uh, in een decor. Uitgezonden door de VPRO. En in 1987 heb ik een documentaire over een film. Ik noem het liever films. Een film over Ten Holt gemaakt. Mm. Dat ging, daar speelde Kantoorstinato wel een rol in. Maar dat ging meer over, over, over de componist. Over een yeah. bijzondere componist Ten Holt. ja Nu echt over de, deze compositie. En over de manier waarop negen verschillende mensen die muziek ervaren... en hoe het op sommige momenten zelfs hun leven heeft veranderd. Hoe ben je op die negen verhalen gekomen? Nou, het idee, er het, ging iets aan vooraf. Ik heb in, in de jaren tachtig ook een film gemaakt, Duende... gebaseerd op een essay van Lorca. Die, daarin probeert hij uit te leggen wat duende in de muziek... in de flamenco en in het stierengevecht is. Dat gaat ook over een mysterie. Dus je probeert iets uit te leggen wat niet uit te leggen valt. Mm -hmm. um, dus het vertrekpunt was eerder dat ik... Ik geïnteresseerd ben in wonderbaarlijke verhalen eigenlijk. Um, en verhalen die noodzakelijk zijn, die levensbepalend zijn. Mm -hmm. Voor minder, zou ik zeggen, doe ik het eigenlijk niet. Nee. Um, ik wist uit de eerste hand, uit mijn eigen, laten we zeggen, uit mijn eigen Kering? archief ja. verhalen van ja. mensen ja. Ja. die door dat stuk um, zwaar aangegrepen werden of geholpen werden, een goede vriend van mij belandde in het ziekenhuis, al heel lang geleden. Um, met een zware aandoening, wilde eigenlijk een eind aan zijn leven maken. En toen hij deze muziek in het ziekenhuis op zijn koptelefoon kreeg... beweerde hij later dat die muziek zijn leven gered had. Ja, ja. Dat, dat relaas heb ik vaker gehoord. Ja. Er, uh, er is ook een vrouw, en ik wil even naar een fragment toe... van een, een vrouw die uh, door het luisteren naar die muziek besluit... haar leven een totaal andere winning te geven. Even luisteren. Toen ik Kanto dus eindelijk in huis had ging ik hem draaien, draaien. Elke dag er was geen dag die voorbij ging, dat ik kantoor ging draaien. En hier plotseling kreeg ik een soort dynamiek... die mij de behoefte gaf om een eigen draai aan mijn leven te, te geven. En uh, dat creëerde ook ja, onrust in, in mijn familie. Hè? Onrust om me heen. En ik kreeg andere vrienden, andere soort vrienden en dit soort dingen... Ja, deze vrouw die heeft eh, wat dat betreft het leven totaal anders is gaan inrichten. Want die is op een gegeven moment zelfs heel dicht bij Simeon ten Holt in de buurt gekomen. Dat is later zijn vrouw geworden, dat ja. Ja, klopt. Ja. Ja, door de muziek en, door. Nou ja, Die muziek heeft op een of andere manier gefunctioneerd als een subversieve minnaar... Ja. die een ernstige bedreiging voor haar toenmalige man kennelijk vormde. Voor haar. Ja. en voor haar toenmalige levensstijl, een heel veilige levensstijl. Een ja. heel aangrijpend fragment is ook uh, iemand die een brief voorleest... van of, of een, ja, een verklaring voorleest van zijn broer die zelfmoord heeft gepleegd. Uh, ja. in Canada, maar die uh, als, als laatste nog die, die, een opvoeding van uh, de Kanto heeft gezien Hij is in Amsterdam. naar Amsterdam gereisd ja. om een concert van Kanto bij te wonen, mm -hmm. is teruggevlogen naar zijn land en heeft toen een eind aan zijn leven gemaakt en heeft een brief nagelaten waarin hij Stelde dat zijn leven voltooid was naar het ja. luisteren van kanto. Ja. Een van de andere mensen die aan het woord komen, dat is uh, Kees Wininga, die, die oh, je kan wel zeggen, een van de, de oeropvoerders van de, ja. van de kanto is, die uh, een hele bijzondere band heeft, ook heeft opgebouwd met, uh, met, de, met de componist. We hebben soms uh, flinke botsingen gehad. Echt hele heftige. Dat ik echt dacht: van nou hou je op en ik kan er niet meer tegen en ik gooide de telefoon erop. En s'avonds had ik dan weer een concert met zijn muziek. Zo'n kat als Nou, dan ben je gelijk, zit je tweeënhalf uur lang weer uh, met elkaar verbonden. Dat is natuurlijk heel raar. Ja, het, het, het, het, het, het doet wat met mensen, die, die muziek. Dat is, dat is duidelijk. Uh, wat, wat, uh, wat wilde je met deze uh, film laten zien? Gaat het universeel over muziek of specifiek over dit stuk? Of, of is het ook dat duende gevoel waar je het net over had? Nou, kijk, het is natuurlijk belangrijk dat je het mysterie van de muziek intact laat. Ja. Ja, dus je probeert, laten we zeggen, je probeert net als bij de graal... Probeer je, je probeert bij die laatste kamer te komen waar die vermeende graal staat. Ja. Maar het is natuurlijk belangrijk dat die laatste kamer dicht blijft. Um, maar het openen van al die eerdere deuren... Ja, die, nou, die, die geeft je een inkijk in het, in het mysterie en in het wonder... wat muziek soms bij mensen teweeg brengt. Ja. Heeft Timmy ten Holt de, de documentaire al gezien? Heeft hem gezien, ja. Wat vindt hij ervan? Ja. Um, ja, wat, moet ik, wat zal ik zeggen? Hij is, hij is vereerd. <laughs> hij is heel blij, happy, gelukkig. Ja, Overigens zegt hij zelf of de compositie van... Nou ja, ik, hij, zit, hij, hij sluit de film af. Ja. Hè. Hij ja. verschijnt toch nog even als een soort uh, hoge priester... aan het eind van de film. Ja. En maar, uh, het gesprek wat ik met hem heb is of... Uh, ik wilde hem afhankelijk niet in de film hebben. Mm -hmm. omdat de film ging over de luisteraar, niet ja. over... Ja. Maar ik besloot dat... Kanto zijn leven ook veranderd heeft ja. en dat hij daarom in de film moest. Ik vroeg hem, is Kanto je raam op de wereld eigenlijk? Mm -hmm. Nou ja, dat blijkt, dat blijkt zo te zijn. Oké. Okay. Ik vond het een prachtige film. Ik vind het een mooi stuk muziek en het is een mooie film geworden. Ramon Gilling, dank je wel. Op het Itva te zien, hè, de documentaire over Kanto. Op zaterdag 19 november in première op het Itva. Daarna nog te zien in verschillende filmtheaters door het land. Straks Jan Terlouw. Ik dank uh, Ramon, Jacques en Siep voor jullie aanwezigheid. Opium is er weer naar het journaal van 4 uur. Opium. Avro. Een verlaten zwembad, zwerfafval, leegstaande caravans. Welkom op familiecamping Fort Oranje. Je bent al asociaal en je deugt niet. De bewoners...